In Amsterdam is de jaarlijkse uitmarkt begonnen. Het start van het culturele seizoen. Het De mar Theater houdt morgen een H6-marathon. Acteurs, zangers en presentatoren geven twaalf uur lang een interpretatie van liedjes van André Hazes. Deze 35e uitmarkt staat in het teken van het Songfestival. Zangers als Loes Luca en Lenny Koer brengen morgen Songfestival Klassiekers. In totaal staan dit weekend 420 voorstellingen op het programma op en rond het museumplein en het Leidseplein.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 Het weer vannacht buien, een graad of 14, morgen overdag en ook zondag veel buien met kans op onweer. Het wordt een graad of 22 met een flinke zuidwestwind en na het weekend knapt het weer op. Dit was het NOS Journaal. ABB ah, Verkeersinformatie. File in het zuiden van het land door wegwerkzaamheden. Op de A2 Eindhoven naar Maastricht. Tussen Born en Neurmond 2 kilometer. e-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het aan? Koefnoen is terug. Nou, dat hangt niet aan zo'n grote neus hangen, hoor. Ik heb ook recht op privacy, hè? Paul Groot en Owen Schumacher geven aan de hand van actuele sketches... imitaties en parodieën een kijk op de afgelopen week. Het satirische programma Koefnoen. Morgen rond kwart voor tien bij de Avro op Nederland 1. En, is het wat? Ja, het heb wat.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 En heel goedenavond, Lance Armstrong. Hij was de man die het sportnieuws van de dag bepaalde. 14 jaar wielergeschiedenis is door het Amerikaanse antidopingagentschap geschrapt. Armstrong maakte vanmorgen bekend te stoppen met zijn strijd tegen de dopingbeschuldigingen. Hij geeft niet toe, hij heeft er genoeg van. Ja, zonder te bekennen dat hij schuldig is, dus dat blijft altijd open. En misschien zullen we wat dat betreft altijd de vraag overhouden... heeft hij nou gebruikt of niet? De bewijzen tegen Armstrong komen vooral van getuigenissen van oud ploeggenoten, zoals bijvoorbeeld van Tyler Hamilton. Ik zag hem in zijn refrigerator. I saw hem meer dan than keer time. Zo staan we uitgebreid stil bij de prikkelen rond Lens Armstrong. We praten met Gio Lippens en Emiel Vrijman, jurist en gespecialiseerd in dopingzaken, is hier in de studio. AZ verkocht deze week aanvoerder Niklas Moisander aan Ajax. Zijn plaats in de verdediging wordt nu overgenomen door Etienne Rijnen. TNG van Beek wil niet lang stilstaan bij het vertrek van Moisander. We hebben Niklas uitgezwaaid. We moeten nu verder zonder Niklas. En ik vind dat Etienne dat in de eerste wedstrijd meteen zo in een Europese wedstrijd prima heeft gedaan. Allemaal tot elf uur in Langs de Lijn. Eerst de actualiteit. De Eredivisie Voetbal RKC-Rode JC is inmiddels afgelopen. Dagmar. Zeer zeker. En het is 1-0 gebleven voor RKC Waalwijk. En dat betekent dat RKC in ieder geval voor even op vrijdagavond... de koploper is van de Eredivisie. En wie had dat van tevoren kunnen denken... na dat prachtige jaar... Onder leiding van Ruud Brood vorig seizoen. Twee keer gepromoveerd, een keer gedegradeerd, gebleven en bijna Europees voetbal gehaald in Waalwijk. Vanavond zit hij op de bank bij Rode JC. en Ik moet zeggen, ik hoop voor hem, ik heb het eerder gezegd, dat het niet alleen in zijn portemonnee een promotie is. Maar dat hij ook echt met Roda wat gaat laten zien. Want vanavond was het niet veel. Vorige week was het niet veel. En de week daarvoor was het ook al niet veel met een 1-1 gelijkspel tegen Zwolle. Vorige week een 5-0 nederlaag voor Rode SC op bezoek bij PSV. Dat hier ook al verloor van RKC. En misschien is de koek wat dat betreft nog wel niet op in Waalwijk. Het zou zomaar kunnen. Zeven punten uit drie wedstrijden voor Erwin Koeman. Die helemaal op zijn plaats is. Hier het al eerder goed heeft gedaan. Een aantal jaren geleden verdiende toen de transfer richting Feyenoord daarmee. En ja, het is een wedstrijd vanavond. Als je dan vraagt, wat was het voor een wedstrijd? Dat wilde je waarschijnlijk vragen, Jeroen. Nou, Vertel het eens. was een, ja, het ik was kom een wedstrijd. Niet dus ja, nee, precies. Het was een wedstrijd die moeizaam op gang kwam. Een tegenvallende eerste helft. Misschien heeft RKC ook wel een klein beetje druk, want de verwachtingen zijn hoog. Er heerst een hele lekkere, goede, gezellige ouderwetse voetbalsfeer... die ook na afloop echt nog 10, 15 minuten geduurd heeft... met een aanstekelijk plaatje waarbij gehost en gedanst werd door het, door het publiek. En ja, goed, RKC komt moeizaam op gang. Roda hetzelfde verhaal, maar RKC gaat goed combineren aan het begin van de tweede helft. Aan het einde van de rit heeft dat echt wel een kans of 5, 6 misschien wel op. En het enige doelpunt wordt gemaakt na zo'n negen minuten spelen in uh, de tweede helft van de wedstrijd. Robert Braber heeft daar vlak daarvoor de lat geraakt. Ook al een mooi paasje op hem toen. Van Jozef Zoon schiet op de lat met uh, de binnenkant van de schoen. Vervolgens komt er een voorzet van de linksback Van Van Peppe is mee naar voren gegaan bij een corner. Is uitgekomen aan de rechterkant van het veld. En dan kan je zo'n bal natuurlijk met je linker heerlijk indraaien. Dat is wat Van Peppe doet. Legt hem neer vlak voor het doel en Braber zet zijn hoofd er tegenaan. En bezorgt RKC een dik verdiende overwinning op Rode JC. Roda dus één punt uit drie wedstrijden. Voor RKC geldt zeven punten uit drie wedstrijden. Het zou nog wel eens, maar het is vroeg, het is vroeg Jeroen... het zou nog wel eens een leuk jaar, weer een leuk jaar kunnen worden... voor Erwin Koeman en RKC. Ragnar Niemeijer vanuit Welwijk, dankjewel. Dan gaan we naar het wielrennen. Nog niet alleen Armstrong. eerst naar de actualiteit van de dag. Naar het echte fietsen, want John Degenkolper... heeft zijn derde etappe zegen in de Vuelta geboekt... Ook naar de zevende etappe was de renner van de Nederlandse Argosploeg... de snelste in de massasprint. Eerder lukte het al na de tweede, in de tweede en vijfde etappe moet ik zeggen... en in al die sprints werd hij op grote wijze gebracht door... onder andere Koen de Kort. En die hebben we weer voor de derde keer aan de telefoon. Koen, goedenavond. Goedenavond. Ja, het wordt gezellig, hè. De derde, de derde zege al. Zondag was je blij. Hij had ik je aan de lijn. Woensdag hadden we je ook aan de lijn. Hier bij de lijn was je blij en trots. Hoe is het nu met je? Ja, een uh, beetje hetzelfde verhaal. Weer uh, blij en trots, inderdaad. Uh, het uh, begint uh, echt uh, ongelooflijk te worden. Ik uh, kan dit niet durven dromen. Nee, hoe voelt dat? Want jullie leggen als eh uh, de, de, de sprint op aan het peloton hè, eigenlijk. Ja, inderdaad. Uh, ja, dat is natuurlijk uh, schitterend. Zeker uh, omdat het in de, in de toer, uh, eigenlijk uh, niet is gelukt zoals we graag wilden. En uh, ja, hier ook weer op een uh, wildcard uh, de, de Ronde van Spanje binnenkomen. Hè? En uh, ja, we laten gewoon zien dat, uh, dat we op dit moment uh, in de sprint uh, de, de vroeg zijn. Hoe verklaar je dat dan? Ja, uh, zijn jullie in ging... winning mood gewoon, is dat het? Ja, dat, dat, dat heeft er zeker mee te maken. En uh, ja, in de Tour ging eigenlijk gewoon alles uh, mis wat er mis kon gaan. En uh, hier valt ineens alles precies op zijn plek. En uh, ja, alle, alle renners die hier voor de ploeg rijden... die, uh, die lijken allemaal wel een, een niveau beter te zijn dan dat ze ooit zijn geweest. En uh, ja, dat zou wel de winning moet zijn, inderdaad. Ja, die champagne, dat werkt ook misschien wel heel goed. Ja, ja zo uh, begin ik uh, inderdaad verslaafd te worden. Maar uh, daar heb ik geen problemen mee verder. Wel aardig, want uh, vooraf werd steeds gesproken... die Vuelta is loodzwaar met al die bergetappes... Uh, met al die aankomsten berg op en een paar sprinters-etappes en die paar sprinters-etappes zijn allemaal voor Argels? Ja, inderdaad. Uh, we hadden het vandaag, uh, moet ik zeggen, niet makkelijk. Uh, het was ook niet te verwachten dat er natuurlijk veel ploegen ons zouden gaan helpen nadat we de eerste twee sprints gewonnen hadden. Ja. Uh, maar uh, ja, het kwam bijna allemaal uh, op ons bordje te liggen en uh, uh, dus, uh, we hebben het inderdaad ook uh, alle, bijna al het werk zelf opgeknapt en uh, dan vervolgens nog afgemaakt. Dus, Wordt de rest het al zo grijnig? Uh, nou ja, chagrijnig uh, volgens mij nog niet. Maar uh, ja, er zijn natuurlijk een paar sprinters uh, van andere ploegen hier naartoe gekomen voor die paar uh, kansen. En uh, ja, die, uh, die Duitse van ons, die pakt ze allemaal. Dus uh, ja. Ja, dat, dat, ik denk dat ze het niet zo leuk vinden. Zeg, wat zit er nog in het vat, uh, Koen? Ja, er komen nog uh, een aantal vlakke ritten aan. Uh, en uh, nog een paar ritten waar, uh, waar een ontsnapping kan zijn. Uh, wat voor ons uh, goed zou kunnen zijn. En uh, ja, verder is het vooral Bergen nog de rest van de, van de Ronde van Spanje. Ja. Maar, gaat Degenkop je overkomen? Degenkop gaat er zeker overkomen. Uh, ja. Hij rijdt echt, uh, echt goed berg op voor een sprinter. Dus uh, hij, hij zal totaal geen moeite hebben om, uh, om de Ronde van Spanje uit te rijden. Maar um, ja, we moeten nog maar even kijken hoe dat het verder met de sprint ja. uh, etappes zit. Maar uh, we zien in ieder geval zeker nog kansen. Een beetje vervelend is wel, uh, zeker vandaag, dat de, die overwinning uh, van Degenkolp uh, uh, van jouw ploeg dus uh, overschaduwd wordt natuurlijk door het nieuws uh, van Lens Armsong. Hè. Die is geschorst voor het leven, al zijn uitslagen sinds 1998, geschrapt, zijn zeven toerzegers kwijt. Uh, hoe wordt daar bij jullie op gereageerd? Wat is jouw eerste reactie eigenlijk? Ja, ja, kijk, uh, ik vind het, uh, vind het op zich heel jammer uh, voor het wielrennen. Dat is weer iets uh, wat uh, in het verleden is gebeurd. Uh, Lance Armstrong die is al lang gestopt met, uh, met huurrennen. en uh, wij zijn op dit moment gewoon bezig om, uh, om de dingen op de juiste manier te doen. En uh, ja, wij vinden eigenlijk, en ik vind het zelf persoonlijk ook, dat, uh, dat de doping absoluut niet thuis hoort in het huurrennen. en het, en, uh, het moet gewoon uh, zo hard mogelijk verbannen worden. Maar uh, ja, dat dat dan uh, bij, uh, bij renners die, uh, die al lang gestopt zijn uh, moet gebeuren, ja. Ik heb liever dat ze het vanaf nu gewoon uh, heel hard aanpakken en, uh, en het verleden maar even laten. Ja, dat gespit, uh, dat hoeft voor, voor jullie niet? Ja, uh, in principe ja, schuldig is schuldig natuurlijk. Uh, zo is het ook weer. En uh, ja, blijkbaar hebben ze, hebben ze goede bewijzen. Maar uh, ja, voor mij hoeft het gesprek ja. inderdaad niet. Gewoon uh, liever uh, nu hard aanpakken. En uh, dat wij gewoon op een gezonde, normale manier onze sport kunnen beoefenen. Ja, het werd vannacht bekend. Hè. Is het dan echt het gesprek van de dag ook aan de start uh, vandaag bij de Vuelta? Nou, eigenlijk niet. Nee? nee, eigenlijk moet ik zeggen dat er heel erg weinig over gesproken werd. Uh, ik heb het er uh, ook in de etappe verder eigenlijk met niemand over gehad. Uh, ik lees natuurlijk het nieuws ook. En uh, er zijn uh, journalisten die... Uh, die het daarover hebben, maar binnen de renners leeft het eigenlijk niet. Uh, ja, wij zijn gewoon allemaal met, uh, met het hier en nu bezig. En uh, ja, dat verleden, dat, uh, ja. dat laten we dan maar zitten. Het hier en nu is uh, voortreffelijk. Is de champagne al weer opengegaan vandaag? Of we moeten nog, hebben ze weer even gewacht op je? Ja, ze, ze hebben de, we, we hebben de champagne al op. Dus, uh, oh, okay. ik was, het was net, uh, net binnen voor, uh, voor het telefoontje. Dus het kwam okay. perfect uit. Oké, okay, Koen, uh, ga weer lekker slapen. Dat zal lukken met, uh, met zo'n fantastische hoeveelheid. En bedankt voor je reactie. Absoluut. Oké, okay. dag. Dan gaan wij nu wel verder met de zaak Lens Armstrong... want uh, ja, al meer dan een decennium wordt hij achtervolgd... door dopingverhalen, door dopingonderzoeken. Een overzicht. Al in 1999, het jaar dat Lens Armstrong zijn eerste ronde van Frankrijk wint... verschijnen de eerste dopingverhalen. Dagblad Le Monde bericht hardnekkig over een urinecontrole van Armstrong. Daarbij zijn minieme sporen gevonden van corticosteroïden... Het gevolg van het gebruik van een zalf tegen een huidirritatie, zo luidt de verklaring van de UCI. Er komt geen aanklacht. In de loop der jaren volgen veel meer verhalen. Maar hoewel Armstrong vele dopingtesten ondergaat, naar eigen zeggen zo'n 500 over de hele wereld, test hij nooit positief. In 2005 wint Armstrong zijn zevende Tour de France en beëindigt hij zijn carrière. Maar er komt geen einde aan de dopingbeschuldigingen. Nog een maand later pakt het toonaangevende Franse sportblad L'Equipe uit met een groot verhaal. Nieuw onderzoek naar oude bloedmonsters van Armstrong uit 1999 toont EPO-gebruik aan, zo schrijft het blad. Het gaat om experimenteel onderzoek en er is geen tegenonderzoek mogelijk. Armstrong spreekt van schandaaljournalistiek. Een commissie ingesteld door de UCI pleit Armstrong in 2006 vrij van deze beschuldiging. In mei 2010 doet oud-ploeggenoot Floyd Landis een boekje open. Landis was zelf betrapt op doping na zijn toerzegen in 2006. In een interview geeft hij het dopinggebruik volmondig toe. En hij beschuldigt Armstrong. Did you see Lance Armstrong using other performance enhancing drugs? At times, yeah, different training camps. Like what? <laughs> well, there's not a whole lot. Like I said, that helps. But there's EPO you can use. Uh, and you can use small amounts during the Tour de France if you need to monitor certain parameters that are, that are tested voor, uh, that are that change because of the blood transfusions. Armstrong ontkent, zoals altijd. In mei 2011 volgt een nieuwe aanklacht, opnieuw van een spijtoand. Tyler Hamilton, voormalig ploeggenoot, heeft met eigen ogen gezien hoe Armstrong zichzelf Epo toediende. Wat did je actually witnessed? Uh, I mean, I... Ik zag het in zijn refrigerator. Ik zag hem inject injecten. Meer dan one keer. Je zag Lance Armstrong injecten, EPO. Ja, zoals we allemaal did. Like Zoals ik veel, veel times. In februari van dit jaar stopt de Amerikaanse justitie... met een strafrechtelijk onderzoek naar Armstrong. Antidopingbureau USADA gaat door met zijn eigen onderzoek... En dat leidt in juni tot een disciplinaire procedure tegen Armstrong... en vijf mensen uit zijn omgeving, onder wie Johan Bruineel. Armstrong mag per direct niet meer deelnemen aan triathlonwedstrijden. In juli legt Usada drie mensen van de voormalige US Postal-ploeg al een levenslange schorsing op. Wegens het georganiseerd dopinggebruik bij US Postal, zo luidt de verklaring. Deze week verwerpt de federale rechter de klacht van Armstrong... tegen het dopingonderzoek. En dat is reden voor Armstrong om te besluiten de beschuldigingen niet meer aan te vechten. Vanavond kwam Usada met een reactie. Het antidopingbureau beschouwt dit als een schuldbekentenis. Dat betekent dat de naam Lance Armstrong wordt geschrapt uit alle wedstrijduitslagen. Met terugwerkende kracht tot 1 augustus 1998. Lance Armstrong is alle zeven toeroverwinningen dus officieel kwijt. Hijzelf houdt het nu bij een schriftelijke verklaring... Maar eerder zei Armstrong dit erover. I know what I know and I know what I do en I know what I did and uh that's not going change. Ja. Wat betekent dit alles voor de wielersport? Wat betekent dit voor Lance Armstrong? Ik ga erover praten met onze wielercommentator Gio Lippens aan de lijn... en Emiel Vrijman, advocaat gespecialiseerd in dopingzaken hier in de studio. Welkom om met u te beginnen, meneer Vrijman. Uh, het laatste nieuws. Jusara schrapt alle uitslagen, inclusief de zeven toerzegers van Armstrong. In feite wordt het tweede deel van zijn carrière uitgegumpt. Kan dat zomaar? Uh, nee, dat kan niet. Jusara heeft niks te zeggen over de carrière van Armstrong. En maar dat het, is, het, het nieuws is deze uh, ja, hij is even zeven ja, toerzeggens ja, kwijt. Ja. Nee, is het grappige ook, dat hoor ik overal. En dat is nou juist datgene waar Jozada niet over gaat. Kijk, de taak Wie gaat, gaat daarover? Daar gaat dus uiteindelijk de UCI over. In eerste instantie de Amerikaanse wielerbond, US Cycling. Want mm -hmm. daar is Armstrong lid van. He, lid geweest in ieder geval toen hij die overtredingen beging. Jozada behoort dus te rapporteren aan US Cycling die moet dan een besluit nemen. En dat komt uiteindelijk bij de UCI terecht. Ja. De Internationale Federatie En die moeten dan uiteindelijk besluiten wat dat zou worden... als die het met ging eens zouden zijn. He, dus het is over de sport zelf gaat de sport. He. Een antidopingorganisatie als Yozale, of ook Waren de Wereldorganisatie... gaan alleen maar over het antidopingproces. Dus wat zij doen is de testen afnemen... Het onderzoek en volgens Amerikaanse wetgeving... mag Usada dus zo'n de arbitrageprocedures doen rondopingszaken. Dat doen zij, zij mm -hmm. constateren een overtreding... en dat melden ze aan de sport. En dan is het aan de sport om te besluiten wat voor consequenties dat heeft. Wat de straf is. Juist. En kan het zo zijn dat dat, dat al is dat dat een 1 tje is of zo? Dat, dat, dat als Usada zegt van nou, hij moet al zijn toerzegers uh, kwijtraken dat uh, de Amerikaanse bond, de wielenbond dat sowieso overneemt? Dat, dat zou kunnen, dat hangt van het bewijs of wat je levert. En dan krijg je het, het aardige van dit verhaal, voor juristen aardig in ieder geval... wanneer er een positieve uitslag was geweest, hè, was dat verhaal heel makkelijk geweest. Dan had je gezegd wat Armstrong ook verklaart of niet verklaart... of je nu in die procedure komt of niet, maakt niet uit, we hebben een uitslag. En dat betekent dus dat evenement of die evenementen mm -hmm. uh, positief uh, straf, maar... Hier ligt alleen maar een beschuldiging, een, een verklaring van een aantal mensen... dat ze hem hebben zien gebruiken. Of, Wel, van hè, minstens tien, hè? Hè, Van minstens tien, ja. Je kan er ook honderd vinden die, die willen roepen. Ik oh ja. nee, ga even uit van, wat is nou even reëel, in de zin van, hoe toets je dat? En Dat ja. wordt dus verder niet getoetst nu, want Armstrong verdedigt het niet. Daarnaast zou men ook beschikken over onderzoek van bloedmonsters. Dat wordt ook niet gepresenteerd. En dus op basis van de beschuldiging die er ligt, die dus niet getoetst wordt, zegt men nu wielenfederatie, uh, uh, pak alles af. En ik denk dat dat dus niet het geval zal zijn. Ik kan me voorstellen dat de UCI gaat zeggen... laat maar zien wat je hebt aan bewijs... en dan gaan wij dat wel toetsen. Want je kunt natuurlijk nooit een oordeel over iemand straffen... als je in ieder geval niet het bewijs gezien hebt. USA heeft officieel in de publiciteit... nog niets gepresenteerd aan officiële stukken... waaruit je kunt zeggen dat je kunt afleiden. Er is ook in het voorstukje verwezen naar die Amerikaanse rechter... Hè, die die uitspraak deed ja. over... Uh, sorry, uh, meneer Armstrong, je moet toch die procedure in bij Jooszana. Die zegt in diezelfde uitspraak, en ik vind het opvallend dat niemand eraan refereert, dat hij zich zorgen maakt over de aard van de aanklacht van Yozara, Die weinig uh, uh, informatie informatieverschaf over wat de aard van de overtreding is... die vaag is en die je zegt... die voor een deel ook teruggaat naar zaken van 14 jaar geleden. En dan moet ik weer denken aan de Tour van 1999. Dat is namelijk precies die Tour, 1998, ja. van 14 jaar geleden... waar ik zelf onderzoek naar gedaan heb. Ook daar komt Wale dus klaar uh, blijkelijk weer mee. Wat is de reden dan, denkt u, dat, dat Yozara dit soort uitspraken doet... over het afpakken van die toerzegers? Uh, het, het, het, het, het, het manifesteren van eigen, eigen macht... En puur dat denken. Van laten zien, wij zijn de baas, wij beheren deze procedure. En kijk, hij, hij geeft op. Dus zie je, wij gelijk En nu straffen. Het, het, het, dus het, het over willen komen als een krachtdadige organisatie. Ja, Gio Rippens. Ja. Jij, jij bent er ook. Uh, aan uh, een lijn, moet ik erbij zeggen inderdaad. Uh, Gio, ken jij vergelijkbare gevallen dat het Jusada zo optreedt... In, uh, zoals ze doen nu in de zaak Lens Armstrong? Nou, dit, dit is echt een geval uh, dat buiten iedere proportie staat hoor. Ik bedoel, de, de, de, de man die ze op dit moment willen aanpakken is natuurlijk, nou, laten we eerlijk zeggen, de grootste wielrenner van de afgelopen twintig uh, jaar. Uh, de meeste tour-overwinningen ooit, uh, uh, ze hebben nu wel een echte grootte te pakken. Dus, dus eerlijk gezegd, vergelijkbare gevallen zijn er gewoon niet. Nee, maar de manier waarop uh, ze handelen? Ja... Dit is wel de manier waarop zij willen handelen. Het, het punt is alleen dat Vrijman volkomen gelijk heeft... dat normaal gesproken de beslissingsbevoegdheid ligt bij, uh, bij, bij de sportbonden. En dat kan dan uh, de atletiekbond zijn als het om een atleet gaat. Ja. Het kan uh, de wielerbond zijn als het om een uh, wielrenner gaat. En daar gaan ze wel aan voorbij. Wat mij het meest verbaasd heeft, is gewoon de snelheid... waarmee na vandaag, na die toch wel opmerkelijke openbrief van Armstrong... op zijn eigen internetaccount... Uh, uh, dat uh, de snelheid van handelen bij USADA zo ongelooflijk uh, groot is geweest. En dat ze dus nu ook meteen komen met oké, okay, nou prima, hij bekent blijkbaar schuld. Dus dan hebben we bij deze de uitspraak gedaan. Ja. Hij is zijn zeven toerzegels kwijt. Want daarmee hollen ze volgens mij wel vooruit op... Uh, maar, inderdaad, de juridische mogelijkheden die er zijn. Maar Gio, jij volgt deze zaak al, al, al heel lang: hè? alles uh, omtrent uh, Lens Armstrong. Is het zo dat ze, dat, dat ze iets echt tegen hem hebben? Dat ze het zo snel inderdaad Wel, afhandelen? Wat, wat, wat is dat? Want kijk, we weten het, dat het zo erg is in, in Frankrijk: hè, met l'équipe. Hij werd uitgejouwd uh, tijdens de Tour de France die hij won. want dan zeker tijdens de laatste? Uh, hoe, hoe zit ja. dat? Nou, ze hebben natuurlijk wel het een en ander. Ze hebben een aantal zeer belastende verklaringen van oud-collega's uh, ja, van Maar waarom zijn ze zo, ze zo gefocust om te pakken? Ehm um... Ja, dat heeft denk ik te maken met, met de omvang van het bedrog, zoals zij dat tenminste voor zich zien. Ja. En uh, ze hebben belastende verklaringen. Levi Leipheimer, George Hinckley, David Zabriskie, uh, Christian van der Velde, toch allemaal renners van naam. Uh, Jonathan Volters, tegenwoordig uh, ploegleider bij uh, Garmin de grote baas daar. Oud renner, oud collega van Armstrong. En allemaal roepen ze hetzelfde in onze ploeg. In de tijd waar Lance Armstrong de grote man was, waar Bruin Neel de Scepter zwaaide als uh, ploegbaas, daar werd georganiseerd doping gebruikt. Dus ik kan mij wel voorstellen dat een organisatie als USADA uh, denkt. Hiermee hebben we wel een hele hoop ja. indirect bewijs hebben we in handen. En we weten allemaal uit de rechtspraak dat indirect bewijs uiteindelijk ook tot een veroordeling kan leiden. Je hoeft niet uiteindelijk de bloedsporen letterlijk te hebben om een verdachte te veroordelen. Dus op het moment dat jij getuigenverklaringen hebt, en er zijn er genoeg die wijzen in uh, uh, ja, georganiseerd gebruik, dan kun je een renner natuurlijk ophangen. Maar het gaat nu natuurlijk met name om de vraag... kan USA dat zelf doen? Of moeten ze, zoals Vrijman ook terecht zegt... dat voorleggen aan de UCI of aan de Amerikaanse ja. Wielerbond? Van jongens, hier hebben jullie de uh, ver verklaringen... hier hebben jullie de bewijzen die wij denken te hebben. Uh, maak er maar een zaak van, spreek maar een straf uit. En meneer Vrijman, wat ja. heeft hij nu precies gedaan eigenlijk? Want dat is, vind ik ook heel erg onduidelijk, omdat hij zegt... Oké, okay, ik leg me erbij neer. Maar als er een strafzaak, als er een zaak tegen je is... dan kan je er toch niet zomaar bij neerleggen? Hoe, hoe werkt uh, dit nou? Nou ja, in het rechtskantoor, Dat heet dan een, verzet, een verzetzaak krijg je dan. Een procedure bij je verstek, heet dat. Je laat het verstek ja. gaan. Okay. En dan kan het, maar een rechterorde dan wel over de stukken die er liggen. Het is dus Daarom. niet zo, als ik niet verschijn... dat recht zegt, oh nou, Vrijman heeft het gedaan. De rechter kijkt dan toch onafhankelijk van het feit of ik er ben of niet ben, naar zijn de stukken voldoende geloofwaardig om tot een oordeel te komen. Ja, dat hij, gebeurt hij, hier. Hij dus wilde ook niet. de zaak voorkomen en zegt nu, oké, okay, laat maar gebeuren, ja. maar weet je wat, ik doe mijn mond niet meer open, zoek het maar uit met zo. Ja. Nou ja, kijk, gegeven uh, uh, even los van de getuigenverklaringen, wat dan wel eens niet de spel zal worden. Daarnaast ja. hebben ze die bloedmonsters liggen, daar krijg je een, een, een discussie over wetenschappelijk en juridisch, wat de waarden van die bloedmonsters zijn, want in diezelfde periode zijn er ook urinemonsters genomen die negatief zijn. Daar kun je dus uh, uh, ongelimiteerd advocaten en geld uh, aan gaan maar besteden. Dat, eigenlijk dat is bekend, dat bewijs ja. is er gewoon niet. Hè? Nee, een, do nee. een, een dopingplas ja. is er niet. Nee, dat is er sowieso niet. Zij zeggen nu wel, de zegt... nee, maar wij beschikken over bloedmonsters... Waaruit blijkt dat er he, met vreemde bloedwaarden... die zouden dan doping indirect ook bewijzen. Uh, maar daar kun je dus heel gevecht over aangaan. Daar kun je medisch, daar uh, kun je juridisch... daar kun je van alles over gaan doen. En ik denk dat ook Lars Armstrong gedacht heeft... wat levert mij dit nog op? Ja. He, ik kan dat gevecht aangaan... Uh, als ik het win, heb ik dan echt gewonnen... want die beschuldigingen blijven toch doorgaan. Verlies ik sowieso, maar ik ben al het geld ook kwijt. Ik besteed er ongelimiteerd geld aan. En mijn naam is toch al naar de maan nu. Ja. Het levert zo'n procedure nog wat op. Is het ook niet gewoon een geniale actie van hem... om ja. door, door nu weg te lopen, want dat blijkbaar werkt... dat zo in dat systeem, dat de beschuldigingen nu niet openbaar worden? Ja, en ik denk dat er misschien nog iets slimmers achter zou kunnen zitten. Hangt er vanaf of we zover doorgedacht. is. Kijk, als het zo is dat, en dan ga ik vanuit... de UCI en US Cycling niet op zichzelf de beschuldigingen... zomaar voor, hè, voor waar aan zullen nemen... en in ieder geval een toetsing daarvan zullen willen... Mm -hmm. zullen ze waarschijnlijk dus aan Josana vragen... presenteer je bewijs maar. Ja. Dat komt uitgebreid aan de orde... Kijk, dat laat Armstrong nog steeds de handen vijf voor Armstrong maar alsnog in een allerlaatste stadium te zeggen op een gegeven moment, ik stop toch nog in die procedure. Okay. En ik vecht nu aan, ik zie nu wat voor kaarten op tafel liggen. En ik zei al: die uitspraak van die Amerikaanse rechter, waarbij Armstrong dit hele proces heeft willen voorkomen, die waarschuwt wel. Die zegt: de aanklacht van de USA is te vaag. Als je daar nu aan denkt, en Armstrong, nauwelijks een paar dagen na die uitspraak, zegt: ik ga me niet verweren. Mogelijk dus. Want ik denk, USA dat dwingen in een positie... dat ze naar de UCI moeten gaan laten zien. Dit zijn de kaarten die we hebben. Daarom vinden wij het Armstrong overtreding heeft gepleegd. Daarom moeten jullie al die zegens en, en, en overwinningen afpakken. Ja, dan kan Armstrong alsnog zeggen... Hé, hey, wacht even. Ik zie nu wat jullie aan kaarten hebben met dingen. Ik zie nu mijn mogelijkheid. Ik stap alsnog in. Dat is, een, dat is een mogelijkheid die altijd bestaat. Tot er een einduitspraak is... kan de sport alsnog instappen in die proces. Dus ik ga me toch verweren. Ja, zie je dat nog gebeuren, Gio? Ja, dat zie ik zeker gebeuren. Wat dat betreft is Armstrong natuurlijk wel een meester-tacticus. Dat hebben we ook wel gezien met het uitlekken van die namen van die getuigen... in het begin van de Tour de France, toen ineens die namen boven water kwamen. Dat komt de Telegraaf uit... Die uit, een verhaal uh, uit ja, laten we heel eerlijk zijn, dat komt ongetwijfeld uit de stal van Armstrong. Armstrong. En dan kun je natuurlijk meteen kijken in de richting van Johan Bruyneel. Uh, niet toevallig ook columnist bij de Telegraaf, Nou, noem het allemaal maar op. Ik bedoel, dingen gebeuren niet toevallig in het wielrennen. En uh, Armstrong is wat dat betreft natuurlijk als renner al een meester-tacticus... Dat blijkt hij nu toch ook wel te zijn. Um... Aan de andere kant, ja, ik, ik blijf toch wel een heel dubbel gevoel erover houden... omdat ik wel het gevoel heb, maar op gevoelens kun je je nooit baseren. Er is natuurlijk iets aan de hand geweest in die periode. En uh, uh, uh, met al die getuigenverklaringen, die renners verklaren dat ook niet zomaar. Niet alleen maar omdat ze dan met een tamelijk minimale straf worden afgescheept en uh, uiteindelijk uh, ja, redelijk met een of vrij komen. Ja. Hè? Want dat was natuurlijk de deal van USADA. Van kom maar met verklaringen die belastend zijn tegen, tegen Armstrong... dan komen jullie er met een lichte straf vanaf. Dat gebeurt ook in de gewone rechtspraak natuurlijk. Dus we uh, nou, het, uh, het even voorleggen. Meneer Vrijman is expert, is jurist natuurlijk. Wat zegt u daarover? Nee, Die gevoelens blijf je altijd houden. Iedereen kijkt naar die iemand die zeven keer de Tour op rij wint... in een periode waarin alle andere uh, mensen die in de top 10 reden daar... Uh -huh. Ja, daar komen we zo meteen die, nog in even in op, die, denk die, ik. Ja, jaren, ja daar geval... hebben we nog een heel mooi verhaal over. ja. maar maar die, al die, die belastende verklaringen, waar Gio het over had. Ja. He, dat zijn toch niet te misselijk? Nee. Wat we net ook hoorden, Floyd Landis, ja. dat is natuurlijk misschien een ja. beetje. heeft ook een dubieuze reputatie met Tyler Hamilton, die het zo duidelijk uitlegt. Nou, Tyler Hamilton heeft ook een wat bedenkende reputatie. Hij <laughs> ook eerder zeker. drie keer ontkend dat hij ooit was gedaan. Heeft, ook drie keer vrijgepakt. eigen Dus ja, nou, kijk, dat ligt er. Dat is een feit, dat is evident. En de vraag is: wat kun je daarvan doen? Hebben ze hem misschien gebruikt of niet? Hij zat in een team. En blijft tegenoverstaan dat het systeem eigenlijk gebaseerd is op het feit van... we hebben een positieve uitslag van iemand of niet. Ja. En het, het aanvullende bewijs, waar nu voor, eh, normaal de regel was... het aanvullende bewijs diende alleen maar ter ondersteuning... van een eventuele positieve of een onverklaarbare positieve... of een uitslag waar we niks mee konden. Dit gaat nu een eigen leven leiden... als zijnde een aparte overtreding van het dopamine op, de, op deze feiten. En de vraag is of dat enkele feit dat mensen verklaren dat jij dat gedaan hebt... Ja. en dan moeten we ook nog even kijken wie heeft het echt gezien... Hè? die onder edel gaat verklaren. ik heb gezien dat hij injectie inhaalt... En waar EPO in zat, dat ik dat zeker weet. In zijn eigen beeldstak of liedsteken En dat injecteren. Dat wil ik nog zien hoeveel er zijn die dat verklaarden. Ik heb het echt hè, met mijn eigen ogen gezien. Ja, en, en daar gaat het vanaf. Hoe toets je dan die geloofwaardigheid? Het hè? is nog niet afgelopen, hè? Nee, nee. nee zeker niet. Uh, u zei het in het begin van het gesprek al even. Zelf onderzoek gedaan naar ja. de dopingbeschuldigingen tegen Armstrong... Kunt u in het kort uitleggen hoe, hoe zat dat? Wat heeft u precies onderzocht en nou, wat kwam eruit? Ja, dat ging over de, toer, uh, de monsters uit de Tour de France 1998. Maar dan voornamelijk het jaar 1999. Daar zou volgens een artikel ook in Le Kiep, Die hele goede connecties heeft met het Franse laboratorium. Daar zou EPO gevonden zijn ja. in de monsters van Armstrong. Ja, inmiddels een nieuwe onderzoeksmethode. Ja, men had dus zelf eigenmachtig b die ze al 14 jaar in de vriezer hadden liggen opengemaakt. En gedacht, dan gaan we nou eens even onderzoeken. En daar waren dus in hun visie positieve uitslagen uitgekomen. We hebben dat onderzocht. Ik ben ook bij het lab geweest. En daar werd vrij snel duidelijk dat uh, men uh, ah, die monsters helemaal niet, mocht, niet, eigenlijk niet meer mocht hebben. Men eigenlijk ook niet weet wat monsters, wie de monsters die je zo lang bewaart, wat die doen. Of die, of die überhaupt nog een geld hebben. geen ervaring leven. mee. Helemaal niets. En een onderzoekmethode die toegepast, die volledig experimenteel was. Geen enkel ander laboratorium in de wereld hanteert die methode. Niet voor onderzoek en niet voor dopingbewijs. En de, de vaste procedure voor EPO-onderzoek, zoals die in de reglementen staat, die was al helemaal niet gevolgd. Ja, en wij hebben toen geconstateerd dat de uitslag die er ligt... niet eens een uitslag is die een, een wetenschappelijke uitslag kan noemen... of wat anders, die voldoet nergens aan. Dat is gewoon een beetje experimenteren in de achtertuin... Eh, waar je helemaal niets aan hebt. Um, het, het, het, het opvallend daar was in die, in die zaak... dat um, vervolgens alleen maar bekend kon worden dat het Armstrong was... omdat WADA, de World anti die beschikte over de onderliggende doopkodolenformuleren... de match kon maken tussen de nummers op de urine stalen die het lab had... en de onderliggende documentatie... En Wader daar de grote initiator is geweest... van het laten lekken van de naam van Armstrong... en de USI-pushen, de wielerfederatie Wereld, pushen, pushen naar een zaak tegen Armstrong. We zij opzij gezet, dan gaan we eerst onderzoeken... Hè, wat de kwaliteit van het onderzoek is in die monsters. Maar daar speelde ook een hele, uh, een hele grote rol van Wader. Ik heb ook al die brieven uh, gelezen. En dan zeg je, waar komt nou die, die, die agressie tegen Armstrong vandaan? Uit die zaak kan ik verklaren dat men bij WADA hoogstpledigd was... over het feit dat WADA had destijds hè, de werelde mm -hmm. kritiek... ten aanzien van de Wielenfederatie over hun dopingcontroles en hun systeem. Arnold heeft het een paar keer publiekelijk opgenomen voor de UCI. Ja, en de persoon... hij heeft zelfs geld gegeven hè, met ja? zijn organisatie. En, klopt. En de persoon... Voor het dopingonderzoek. Ja, en de voorzitter van, de, van, de, van WADA, Dick Pound, aangevallen... En die heeft dat als een persoonlijke, uh, een persoonlijke aanval opgevat... Ja. en die zaak ook gewoon persoonlijk gemaakt. Ik, ik heb Kortom, die... het is duidelijk uh, ja. wat u vindt. Uh, ja. Er rammelt veel. Ja. Uh, dat onderzoek ja. klopt niet. Uh, ja. Er is nooit een positieve plaats geweest. En het ondersteunende bewijs, daar ja. heeft u ook de twijfels bij. Ja, en ik, ik, ik, ik vind zelf het meest volonderwijsrijk dit... Dat wanneer ik merk, in dit geval met de wat ik zelf heb meegemaakt... dat we in de dopingorganisatie bereid zijn om eigen regels te gaan buigen. Ja. He, en in allerlei kanten op te duwen, om maar tot een voordelen te komen... dan heb je je strijd tegen doping, fair play, hè, eerlijkheid, eigenlijk verloren. Als jij niet meer eerlijk bent, en je verwacht wel dat die sports eerlijk zijn... dan heb je moreel gezien, wat mij betreft, die antidopingstrijd verloren. En dat is vandaag, vind ik, gebeurd. Dat we uh, uh, het morele aspect wat erin speelt... Hè, het, het mogen voordelen van een sport die oneerlijk mm -hmm. is... als je zelf oneerlijk speelt, en uh, heeft er bij mij een beetje de schijn van... Uh, verlies je wel het vermogen, vind ik, om te kunnen oordelen. Gio, uh, uh, uh, klopt het? Vind jij, ben jij het ermee eens, uh, wat uh, Emiel Vrijman in feite ook zegt... Ja, dat, dat de wielersport het helemaal verkeerd aanpakt, op deze manier? Ja, maar, maar over, over dat morele veroordelen... ik blijf er toch bij, het begint bij die sporter. Die sporter die bereid is om mogelijk... Hè, en nogmaals, het moet eerst bewezen worden... en dan pas kun je iemand uh, veroordelen... maar die mogelijk bereid is om te frauderen... om uiteindelijk die sportprestatie te leveren. Het heeft ook met een tijdperk, met een tijdvak te maken. En een periode waarin het wielrennen... Uh, nou ja, nou niet echt ook de renners zelf... en ook de omgeving van die renners... niet al te voorzichtig omgingen ja, met, maar met ethische maar ook, normen. Als je nou zelf niet het eerlijk speelt, dan, dat, dat, je moet het zelf als organisatie natuurlijk snap ik. Je moet natuurlijk spelen. als organisatie en als UCI, maar ook als WADA... moet je natuurlijk ook het toonbeeld van onberispelijkheid ja. zijn. En nou, laten we heel eerlijk zijn, dat zijn beide organisaties niet. Dat hebben ze de afgelopen tijd wel bewezen. UCI heeft belangen, dat hebben ze duidelijk bewezen. WADA heeft belangen. Uh, wat dat betreft is het ook gewoon een ordinaire machtsstrijd. Maar ik blijf erbij dat het ook gewoon het tijdperk is geweest... waarin renners het niet zo nauw namen, waarin ploegleidingen het niet zo nauw namen. Want uh, nou, als je dan inderdaad kijkt... Naar naar de overwinningen van Armstrong die hij dan uh, mogelijk kwijt gaat raken. En als je dan ziet aan wie ze ze kwijt gaat, uh, gaat raken... ja dan kom je echt tot een lijstje, uh, ja. dan reizen je de haren van te bergen. Nou, ik bedoel, ik doe, doe ze even, uh, Gio. Ja. Zullen we gewoon eens even de nummers twee van de toeren vanaf 1999 op gaan noemen? En dat, dat zijn dus dan de mogelijke nieuwe toerwinnaars. Alex Sule, dat was de eerste is uh, onder dopingverdenking geweest. is met zijn ploeg Festina in de tijd de Tour uitgeknikkerd. Uh, Jan Ulrich twee keer uh, twee keer tweede. Daar weten we ook van dat hij uiteindelijk... Uh, behoorlijk aan de boom is opgehangen. Beloki wordt daar genoemd. Uh, dan kijken we nog even verder. Andreas Kleuden staat op dit moment in Duitsland onder verdenking. Is ook een oude zaak, maar er wordt opnieuw weer gekeken... naar monsters uit het uh, verleden. Dan kijken we naar uh, de ene laatste Tour van Armstrong. Ivan Basso, de nummer twee. Nou, Basso heeft zijn straf al uitgezeten. En als je sowieso kijkt... Uh, de, toevallig de laatste tour die Armstrong gewonnen heeft... dat was Andy Schlek, was daar de nummer twee. Nou geven we die het voordeel van de twijfel. Daar staat trouwens ook nog Frankslek in wit ingekleurd als niet belast. Maar we weten allemaal wat daar afgelopen toer naar boven is gekomen... die is ook de toer uitgezet. Ja. Door zijn eigen ploeg weliswaar, maar ook niet helemaal voor niks. En als je dan kijkt inderdaad naar hele lijstjes met namen, dan kom je bijvoorbeeld in 1999 bij Fernando Escartin. De eerste onverdachte renner staat op de derde plaats. Het jaar later, 2000, nog veel bizarder ook weer SK10 op de achtste plaats. De eerste zeven allemaal onder verdenking. En zo kun je dat hele lijstje gaan afwerken. Ja. Het, is, het is echt een tijdsbeeld. En ik moet eerlijk zeggen, je ziet de laatste jaren van Armstrong... het jaar 2005 zie je toch langzamerhand... dat dat hele vlak met al die zwart gekleurde rennetjes... de renners die verdacht zijn, langzamerhand is gaan ingekleurd geworden door witte kleurtjes. Dus dat het wielrennen wel schoner voor zover we daarvan kunnen spreken is geworden en laten we hopen dat dat zich in ieder geval voort heeft gezet tot, maar goed, uh, tot uh, uh, volgens Meneer Vrijman hier uh, ja, blijft hij toch uh, kunnen ze die toer die toer niet zomaar afpakken zoals nu uh, wordt beweerd. USADA USADA, juridisch gezien, denk ik, uh, ik... Ik ben geen jurist hoor, maar, maar ik denk dat ik het daar wel met Vrijman eens ben. Uh, dat kan USADA niet doen. Maar als de UCI of de Amerikaanse wielerunie besluit om dat wel te doen... ja, dan is hij ze wel kwijt. Uh, ja. Armstrong zegt zelf, het zal trouwens allemaal wel. Ik weet hoe ik ze verdiend heb. Ik weet hoe hard we ervoor gevochten hebben met de ploeg. En ik beschouw me nog zelf steeds als de winnaar van die zeven toer de France. Ja. ja, wat dat betreft. Kijk, Armstrong is natuurlijk ook niet vreemd van enige pathos. Hè? En enige uh, uh, ronkende woorden, ook als je dan hoort wat hij doet, dat hij zich aan de opvoeding van zijn kinderen gaat wijden nu... dan zou ik bijna zeggen, oké, okay, dat wordt tijd. Ja. Uh, dat hij uh, Natuurlijk, met, met het, uh, de, de, de, de actie tegen kanker... Uh, daar heeft hij al 500 miljoen dollar mee binnengehaald. Dat is geweldig, daar kun je weinig verkeerds over zeggen. En tot slot zegt hij dan ook weer iets wat typisch Armstrong is. Ik wilde bewijzen dat ik de fitste 40-jarige van deze planeet ben... Ja, dat is typisch Amsterdam. Ja. Uh, overigens is het uh, van belang om te zeggen dat het WADA... Uh, en net als de UCI nog niet willen reageren. Uh, iemand uh, die wel gereageerd heeft en die heeft dus drie keer een tweede plaats... ik op zijn naam, Jan Ulrich de Duitse. Is natuurlijk ook niet schoon, dat zei je net al, uh, Gio. Hij zegt trots te zijn op zijn tweede plaats. Kortom, zou niet achteraf nog een toerzegen zo willen krijgen. Is dat, denk je, ook een beetje de stemming onder al die wielrenners... Ja. die nu misschien aanspraak gaan maken op zo'n toerzegen? Dat was toch ook de stemming bij Andy Schleck op het moment dat hij de gele trui over mocht nemen van Alberto Contador. Kijk, hij heeft gestreden met Contador, hij heeft die Tour verloren op luttele seconden. Hij had natuurlijk die gele trui nooit op die manier willen krijgen. Dus die renners die zijn daar wat dat betreft uh, ja, behoorlijk... Uh, ja, ja open, in, open vind ik een verkeerd woord in dit verband. Maar ze zijn daar in ieder geval behoorlijk streed in. Zo van, ja, ik hoef die trui niet op het moment dat iemand anders eruit gezet wordt. Uh, ik wil hem alleen echt verdienen. En dat kan ik me voorstellen. Je wil op het podium staan op de Champs-Élysées. Daar, op die hoofdste treden, daar wil je die gele trui dragen. En dan wil je hem echt verdiend hebben. Meneer Vrijman, kan je misschien, het, de, de zaak komt dat door een beetje vergelijken. Uh, zijn daar ook niet de regels getreden? He, met zo'n piek, piek, wat is het, een 0,0005? ga ik een vraag aan mij te stellen hoor, want ik heb er ook wel een mening over. Ik, ik, ja, ik denk zelf dat ze die. Fonds, ook geen keihard bewijs volgens de normale regels. Nee, ik toch? vind dat ze die fonds nooit hebben kunnen doen, omdat, ze, omdat de geringe hoeveelheid valt, wat mij betreft, in het gebied van de meetonzekerheid. Heet ja. dat? Heel snel uitleggen, meetonzekerheid. Dat Stel, is hetzelfde als je 21 kilometer per uur, 81 km per uur rijdt, dan juist. word je nog niet geflitst. Juist, helemaal juist. En dan krijg je een correctie. Dat is een marge. Een correctie. Nou, en. Uh, ik begrijp niet, en dat is voor mij het hele uh, een raadsel... waarom die advocaten dat niet hebben aangevoerd. En volgens mij is, is juist met zo'n minieme hoeveelheid... valt dat in die grijze zon, had je dat in ieder geval moeten aanvoeren. En dan is het ook weer opvallend, dit... Ooit heeft Wada gezegd: wij gaan regels ontwikkelen voor meetonzekerheid. Hè? Want dat is echt voor de sporter van belang om dat element mee te nemen. Als je nou weet dat de Europese Unie bij het slachtveecontrole. controle is dat heeft ermee te maken. Slachtvee worden dezelfde hormonen vaak gebruikt die in doping ook gebruikt worden. En wij doen controleren. Met, met een factor 5 achter de komma wordt meetonzekerheid berekend. Omdat we niet willen dat een veefokker een flinke boete krijgt voor iets wat hij niet gedaan heeft. En bij de sport hebben we nog steeds niet, dat is tien jaar geleden al aangekondigd... die regels gaan komen. die zijn er nog steeds niet voor de sporter... wat meetonzekerheid is. Nog steeds worden de sporters veroordeeld... voor een uitslag die positief is, die in werkelijkheid niet positief is. En nu is het zelfs zo... Is dat, dat... Omdat, omdat de sport inmiddels een beetje overspannen is? Ja. Niet wil, dat alles moet, moet 100% schoon zijn? En dat betekent dat laboratoria met de broek... Uh, uh, uh, zou ik zeggen, open, <laughs> open... En de, de gekte worden. die dan doorstaat, zoals bijvoorbeeld... Als, dat een paard bijvoorbeeld niet mag behandeld worden met... Met een, zou, een bepaalde injectie, ja, omdat hij... Uh... Je zou niet gek te door kunnen slaan, maar nog iets anders... wat pijnlijk duidelijk dan gaat worden... dat er tussen het laboratoria en de uitslagen... met hetzelfde monster, hè, zijn toetsen... hele grote verschillen zitten. Tien jaar geleden waren de verschillen bij sommige laboratoria 25 procent. Moet je dus nagaan... dat bij eh, het ene laboratorium ben je positief met een bepaald monster... en bij het andere niet. Ja. En die extreme verschillen zijn er. En dat is iets wat natuurlijk destijds het IOC al... maar toen Bada net begon, niet wil dat dat bekend wordt. En we hebben nu de, de gedachte... Dat als je bij een IOC-lab komt, dat was het vroeger een nu een dat het daar uniform over heel de wereld op dezelfde wijze gebeurt. En dat is gewoon niet zo. He? Logisch, mensen werken, er worden ook fouten gemaakt, apparatuur kan haperen, noem maar op. Dus moet er een marge zijn? Er moet meetonzekerheid berekend worden. Dat is gewoon in elk, elk ander lab, in elk ander vakgebied gebruikt dat. Behalve in de sport wordt dat minimaal gebruikt. Gio... Uh, gaat ja. dit nou uh, uh, gevolgen hebben voor de wielersport? Uh, uh, werkt dit door of, of wordt dit nu afgehandeld? Wellicht uh, is het einde dan in zicht en gaan we hmm. gewoon weer door met fietsen? Nou vind ik een grote vraag, uh, waarvan ik ook niet helemaal weet wat daar het antwoord op moet uh, gaan luiden. Want uh, je, hebt nooit, je weet nooit precies wat er hierna weer gaat gebeuren. Uh, dit is wel de, de, de verreweg grootste zaak uh, die er ooit in de wielersport had kunnen voorkomen. Ja, ik zei het net al, Lance Armstrong zeven keer de Tour gewonnen. Icoon voor de sport, icoon ook voor veel dingen buiten die sport. Uh, wat dat betreft hebben ze wel echt een hele grote te pakken op dit moment. En, uh, dus, dus ik ben heel benieuwd wat voor gevolgen dat gaat hebben. Ik ben ook benieuwd hoe het publiek gaat reageren. Er er wordt wel altijd heel gemakkelijk gezegd van ja, het, het, de koersen gaat altijd door, de Tour de France gaat altijd door. Het wordt alleen maar populairder, hoeveel renners er ook betrapt worden. Ik denk toch wel dat er ergens een soort kritische grens zal zijn, een bovengrens. En uh, als daar op een gegeven moment doorheen gegaan wordt dat de sport echt niet meer geloofwaardig wordt bij het grote publiek... ja, dan, dan haken mensen af. En ja, Dit zou wel eens zo'n moment kunnen zijn. Ik wil trouwens nog één ding uh, even, even rechtzetten. Want je zei net van de UCI wilde niet reageren. Dat klopt. Die hebben gezegd, we houden ons stil. Het WADA trouwens heeft wel gereageerd. Hè? Even voor de duidelijkheid. Want het WADA heeft gezegd van dat er maar één conclusie is... en dat Lance Armstrong een dopingzondaar is. Maar dat zegt dan okay. John Fee, de baas van WADA. Nou, daar weten we ook van dat hij heel erg partij is in dit verhaal. En ja. dat hij inderdaad heel erg in het anti-Armstrong-kamp staat. Maar even voor de, de nu dat dat toch wel okay, degelijk ja, goed. aan, goed, aan, aan meerdere Geo. kanten echt uh, geroepen wordt van... oké, okay, dit is definitief het bewijs. We hebben hem te pakken. We got hem. Een beetje op zijn Amerikaans. Ja. Um, heb je nog enig medelijden wellicht wel een beetje met uh, Lenzo Armstrong, Gio? Na, na al dit... Uh... Dat, dat vind ik heel moeilijk. Ik had medelijden met Armstrong um, toen hij ziek is geworden. Toen hij uit de ploeg is gezet bij Covidis. Uh, toen kwam hij op een gegeven moment even in de tour kijken. Toen keek niemand naar hem om. Toen hebben we hem daar inderdaad gezien, daar in het, uh, het village d'epa vlak voor de start. Op dat moment had ik echt medelijden met hem. Ik denk wel dat er op dat moment ook een knop is omgegaan bij Lens Armstrong. Van jongens, niemand zal meer met mijn voeten spelen, zoals ze dat in het wielrennen zeggen. Uh, niemand neemt mij meer te pakken. Ik ga mijn eigen regels bepalen. Ik ga zelf uh, proberen om de allerbeste te worden in deze sport op mijn manier. Dus ik moet je heel eerlijk zeggen dat dat medelijden wel een beetje weg is. Oké. Okay. Gio Lippens, dankjewel En Emiel Vrijman, dank voor de constantie. Ja,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 Ben Howard, keep your head up. We gaan voetballen. Ajax en Vitesse hebben een akkoord bereikt over de transfer van Theo Jansen. Jansen moet nu zelf nog met, met Vitesse om de tafel. En uh, dat zal waarschijnlijk wel geluk. En dan tekent hij bij Vitesse een tweejarig... Contract. Dat is de bedoeling. Trainer Fred Rutte hekelt intussen de onrust bij zijn club. Zijn nieuwe club natuurlijk. Echte versterkingen bleven vooralsnog uit. En hij heeft het vermoeden dat iemand de vuile was bij buiten hangt. Hij weet nu waar de naam van Vitesse vandaan komt. FC Hollywood aan de Rijn. Ik heb nu al het gevoel dat ik in Hollywood terecht ben gekomen. Ja, Ik weet alleen niet wat voor film het is. Of het een... Uh... Uh, zeg maar een docushop is, of het is een... Uh, zeg maar een comedie, of het is een documentaire, of het is een science fiction film, dat weet ik alleen nog niet. Wat ik, bedoel ik, je daarmee te zeggen? Nou, ik zei dat ook een beetje gekscherend. En uh, ook een beetje vanuit de humor, omdat het namelijk... Ja, er gebeurt weer van alles bij FC Hollywood. En uh, ja, het zal waarschijnlijk wel bij deze club passen. Er gebeurt van alles, maar de echte versterkingen zijn nog niet binnen. Nee, dat gebeurt nog niet, nee. En daar, uh, daar wachten we met z'n allen... Uh, zit zitten in de wachtkamer hè, tot, het, uh, tot het lampje gaat branden... en die deur open gaat en dat, en dat ze aankomen wandelen. Zit je hier dan op te vreten? Ja, eerlijk gezegd wel, ja. Nou, het wordt dus ietsje minder, want Theo Jansen komt terug naar Arnhem... en daar zullen ze blij mee zijn. Dan RKC, dat is koploper geworden vanavond in die divisie. Tot zondag in ieder geval. In, het eigen, in het eigen huis werd Rodius C verslagen vanavond. Braber maakte in de tweede helft de enige treffer. Philip Koken in gesprek met de trainer van RKC Waalwijk, Erwin Koeman. Erwin, gun je jezelf even de tijd en de ruimte om met je hoofd in de wolken te gaan lopen? Want er zullen ontzettend veel mensen zijn hier in Waalwijk... die nu even een foto gaan nemen van de ranglijst van de Eredivisie. Ja, maar voor hun is dat goed, voor de supporters. Iedereen die RKC een warm hart toedraagt, die mag dat. Alleen ik niet, zo zit ik ook niet in elkaar. Maar het is wel een lekker gevoel. Ja, waar is het feestje? Hier dus, in Waalwijk. Ja, nou ja, oké, okay, uh, voor ons was het ook een belangrijke wedstrijd, net zoals Roda. Want uh, ik had gezegd voor de wedstrijd, ja, bij winst dan, uh, kom je zes punten op Roda voor. Na drie wedstrijden al, en, uh, dan hebben hun een uh, probleem. En voor ons is het geweldig dat we uh, een hele goede tweede helft hebben gespeeld. De eerste helft uh, was van beide kanten denk ik heel matig. Eigenlijk een beetje loom. Uh, niet goed. Maar we hebben dat kunnen omdraaien door... Ja, de ergernis was van je gezicht af te schrapen in die eerste helft. Ja, nou ja oké. Okay. Omdat uh, als je dan zo door blijft spelen... dan weet je dat je misschien een goal tegen krijgt. Tweede helft hebben we, vind ik, prima gespeeld. Goed uh, positiespel kunnen spelen. Over de grond kunnen spelen. De vrije man kunnen zoeken. Uiteindelijk... Uh, zie je dat we toch die goal maken. Uh, daarna moeten we de 2-0 maken. Natuurlijk, 2-3 uh, 100% kansen gecreëerd. Maar het blijft toch spannend tot de laatste seconde. En, uh, kijk, Jeroen Soet pakt nog uh, een grote kans van Roda. Uh, dus dat was uh, voor hem geweldig. Ook dat we de 0 houden. Dus ik moet zeggen, de die jongens hebben ook weer allemaal keihard voor gewerkt. En uh, ja, we, blijkbaar zijn we toch een moeilijke ploeg om tegen te spelen. De tweede helft was inderdaad een stuk beter na nou, een matte eerste helft. En toch lijkt me geen type voor een donderspeech in de rust. Nou, de, ja, de ene keer doe je het wel, de andere keer niet. En ik ben niet iemand die heel lang praat, want uh, ja, dat duurt allemaal veel te lang, vind ik. Uh, want uh, ik ben zelf ook voetballer geweest en ik, uh, ja, ik vond als je kort en duidelijk was, uh, dat was prima. En zo ben Wat ik. heb je dan gezegd? Nou, dat als we zo door blijven gaan als in de eerste zelf, dat we waarschijnlijk tegen een nederlaag oplopen, terwijl het absoluut niet nodig is. En uh, jongens hebben de tweede helft gewoon prima gedaan. Uh, wat ik heb gezegd, uh, we zijn echt aan het voetballen gekomen... door ook uh, in, uh, in de wedstrijd meer tussen de linies in te lopen... waardoor we beter speelbaar waren. En toen zag je de tweede helft dat RKC uh, een prima ploeg is. Vorig seizoen was er bijna sprake van een wonderseizoen hier... onder leiding van Ruk Brood. Kan dat opnieuw? Ja, dat zal moeten blijken. We hebben pas drie wedstrijden gespeeld. Maar afgelopen voorlopig wel zeven punten. En uh, we hebben de start uh, absoluut niet gemist. En, uh, uh, en wat RKC vorig jaar heeft gepresteerd onder Ruud Brood, dat was uh, geweldig. En we zullen zien uh, waar dit eindigt. Uh, maar oké, okay, voorlopig hebben we zeven punten. En ik blijf met beide benen op de grond. De spelers mogen even zweven. Maar oké, okay, volgende week hebben we weer uh, Herakles. En dan gaat het ook weer om de punten. En uh, zo simpel is het. Maar het is nu vrijdagavond. Je kunt afwachten wat de rest doen. Je mag nu ontspannen en een biertje gaan nemen. Oh, het is een lang weekend voor ons. <laughs> ja, klopt. Ja, Erwin Koeman in opperbeste stemming. RKC bovenaan de ranglijst. Rodier C staat na vanavond helemaal onderaan. Eén puntje maar uit drie wedstrijden. En dat met trainer Ruud Brood, die dus vorig seizoen met RKC... de sensatie in de eredivisie was. Philips Koken sprak ook met hem. Ruud, jouw vorige club RKC staat nu voor even bovenaan. Jouw huidige club staat nu even onderaan. Waar ben je het meest verbaasd over? Nou, daar ben je niet verbaasd over, omdat je als je de teams na, naast elkaar legt... de een is uh, behoorlijk vast al... Uh, het team is behoorlijk intact gebleven bij RKC. En bij ons zie je dat er een aantal uh, vastigheden moet nog gaan groeien. En ik vond dat we met name de eerste helft tegen een normaal gesproken goed RKC... hadden wij toch wel, uh, zeker in de beginfase, het betere van het spel. Alleen... Zonder eind. dat er echt kans uitkwamen. Ja, dat wil ik zeggen, in je eindfase. Dus dan worden we slordig En dat is wel jammer, want dan heb je wel behoorlijke spitsen... maar die worden dan niet goed bereikt. En dat is iets waar je aan moet werken. Ook RKC kwam nauwelijks tot de kans in de eerste helft. Het publiek werd niet echt verwend toen. Nee, maar dat wist ik. Ik heb RKC gezien. En uh, ja, die spelen bijna 4-5-1. Dan weet je, als jij denkt uh, constant maar volle bak aan te vallen... Ik geloof dat PSV dat wilde hier... Dan word je afgeslacht. En dat heeft ADO ook een paar keer gemerkt. Ik denk dat we toen heel goed in de discipline speelden. Alleen in het balbezit lag de ruimte op links. En daar hebben we te weinig uh, gebruik van gemaakt. Waardoor je de spitsen, die één tegen één dan komen te spelen... echt goed in kan spelen. Ik denk dat we vlak voor van rust, vanuit een omschakeling wel een kans hadden kunnen creëren. Met Marjan jan Vlederes, die de steek iets te hard gaf. Maar daar hadden we een man meer. Vorig jaar moest je hier bij RKC ook een team opbouwen. Dat is wonderwel goed gegaan, met een mooi eindresultaat. Zit je nu zo'n beetje in dezelfde situatie met de C. dat je hier ook iets moet opbouwen met ogenschijnlijk nog een minder mooi resultaat? Wel na drie wedstrijden, maar toch? Nou, ik vind dat het opbouwen al veel langer is. Er zijn jongens uh, zeven, geloof ik, of acht van de basis... die uh, een jaar hier zijn, of misschien zelfs twee, drie jaar hier zijn. Nou ja, dat was ik. Ik was vier jaar, dus dat, heeft een, dat is het proces waarin je zat. Ja, en je ziet ook wel bij Rode EC dat bepalende posities moet je invullen. En dat heeft ook wel tijd nodig, dat ben ik wel met je eens. Dat, ver, dat gaat niet van een op, op de andere dag. Ja, het is doodzonde dat je hier verliest. Nogmaals, uit een moment waarvan ik vind dat dat niet kan. Dat heeft niets met opbouwen te maken, dat heeft gewoon met dekken te maken. Ruud Broods, de nieuwe trainer, was dat van Rodius in gesprek met Philip Kokop. AZ en Heerenveen kennen zware weken. Competitie en Europees voetbal zorgen voor een schema van drie wedstrijden per week. Gisteren speelden ze bijna nog in de Europa League. Heerenveen in Noorwegen en AZ in Moskou. Morgen staan ze tegenover elkaar in Alkmaar. En bij AZ vertrok deze week verdediger Niklas Moizander naar Ajax. Zijn plaats in het elftal werd gisteren al overgenomen tegen Anzi door Etienne Rijnen... Trainer Gert jan Verbeek. Niklas nou, is, uh, is natuurlijk een, een, een totaal andere speler als, uh, als Etienne. Uh, maar ik vind dat Etienne dat op, dat op zijn manier uh, prima heeft ingevuld. We hebben weinig weggegeven. Hij was uh, tegen trouwens die toch 2 meter 3 is, uh, goed in de lucht. Hè. Dat is, heeft hij misschien wel voor op, op Niklas. Aan de andere kant is Niklas wat, uh, wat creatiever. en Je moet die jongens ook niet met elkaar vergelijken. Er zijn plus en minnen. en We hebben Niklas uh, uitgezwaaid. We moeten nu verder zonder Niklas. en Ik vind dat Etienne dat in de, in de eerste wedstrijd... meteen uh, zo in een Europese wedstrijd prima heeft gedaan. Hij is ooit gehaald hè? als opvolger voor het centrum anderhalf jaar geleden. Ja, daar was langer sprake van. Hè. We hadden wat onder bezetting uh, rechtscentraal. En uh, nou ja, hebben Etienne toen in de winterstop van Solle overgenomen. Nou ja, het kwam er niet van, uh, van een vertrek. Uh, dus heeft hij verleden jaar een jaar lang uh, ook al min of meer op de bank gezeten. Hij heeft een tijd lang als rechtsbek uh, in de basis gestaan. Dat heeft hij trouwens ook heel prima gedaan. En uh, heeft veel geleerd. Uh, weet hoe we denken over voetbal, wat we willen met elkaar. En dat is het grote voordeel, dat je hem ook zo in kan passen. Dus je gaat voor hem voor Nicolas, geen vervanger halen, die had je al. Nee, maar dat heb ik ook geroepen. Hè. Daarom stond de deur ook op een van Niklas. Omdat we daar met Thomas Laam, en een contractgevende vanuit de jeugd, hebben we ook goed op ingespeeld. En dat was het probleem niet. Dan krijg je het weekend, heer de Veen? Je oude liefde, Of mag ik dat niet zeggen? Nou, nee, gewoon dat is, nee, dat is prima. Ik heb daar zoveel jaren met heel veel plezier gewerkt. Alleen er zijn steeds minder mensen. Uh, van, van, van, van, van, van de tijd dat ik daar uh, rond heb gelopen in die vijfde jaren uh, actief. Hè. De meeste mensen zijn of gepensioneerd of uh, ja, zelfs uh, niet meer uh, in leven. En sommigen uh, en, en hebben ook ergens, ergens anders emplooi gevonden. Hè. Dus uh, het groepje wordt steeds uh, selectiever. Is het nog wel steeds een speciale wedstrijd voor je? Jawel, Heerenveen is altijd wel, wel... Tuurlijk, dat blijft ook een speciale wedstrijd. Omdat je, ik zei al, daar zo lang hebt gewerkt. En, en dat blijft altijd speciaal. Hetzelfde als, als Heerklars, waar je ook een hele fijne tijd hebt gehad. Dat zijn alle speciale wedstrijden. Nou, 25 jaar bestrijden. bij een club is verheer, hoor. Ja, dat is heel veel. Dat zie je tegenwoordig niet vaak meer. En, uh, en, uh, en, en daarin zeg ik ook... Dat, dat Ik woon ook nog steeds in, in Friesland. Hè, dus, je, dus daar is de verbondenheid toch wel, uh, wel, wel groter als bij, bij, bij, bij een andere club. Je wil ook altijd liever winnen van zo'n ploeg. Ja, maar je wilt altijd graag winnen. En, en, en zeker de, een, de een doet meer, uh, meer vreugde dan de ander. Nou, Kijk, aan de andere kant moet je ook zeggen. Want ik ben wel een beetje supporter van Heeren, Heerenveen natuurlijk. En ik hoop wel dat Heerenveen goed gaat. Alleen in die onderlinge wedstrijd wil je natuurlijk graag als winnaar uit de bus komen. Um, ja, je ploeg zal niet veel, veel veranderen. Als iedereen fit is, toch? Nee, op dit moment is het is natuurlijk uh, zo dat die jongens uh, nu na een, een stevige voorbereiding, we hebben wat gas teruggenomen, uh, redelijk fit zijn, redelijk tot goed fit zijn. Als er geen blessures zijn, is er voor mij geen aanleiding om, om, te, om, om te kijken of we wat moeten veranderen. Omdat we daaruit gaan van een, van een idee met elkaar en, en, en daarin uh, niet zo snel kijken naar de tegenstander. En dus dat we dan een tactische aanpassing doen of zo. En we houden wel rekening met de organisatie en speelwijze van de tegenstander, maar we passen ons niet aan en, uh, en zeker thuis niet. En dus in die zin, uh, mits fit, dan gaan we met dezelfde elf erbij in. Dat geldt ook voor volgende week donderdag. Want dan komt Ansi op bezoek. Hè. En dan, ja. Eén speler van hun... kost meer... dan jullie totale verdiensten. Realiseer je dat? Nou, er is daar zelfs een speler die verdient net zoveel als onze begroting. <lacht> <lacht> Eto'o. Dus ja, die verdient 20 miljoen. In drie jaar tijd 60 miljoen. En, uh, en ja, wij hebben een begroting van 25 miljoen. Dus ja, dan uh, kun je wel nagaan hoe, hoe de verhoudingen hoe scheef de verhoudingen zijn. Is dit David tegen Goliath? Qua bedragen wel. Maar? Als je het is in, uh, gewoon zo echt bekijkt als, als trainer? Nee, dat is het leuke van voetbal. Dat je toch ziet dat geld niet al zaligmakend is. Hè? Dat wij met, met, een, met, een, met, een, met, een, met een veel kleinere begroting... en ik zeg al, uh, het bedrag wat, wat zij uitgeven aan één speler... daar hebben wij nog niet uitgegeven aan onze hele selectie. Uh, dat blijkt toch dat we in staat zijn om goed partij te kunnen geven. Goed, dat was Gert-Jan Verbeek in de voorbeschouwing op AZ. Heerenveen. de eerste divisie van de avond gespeeld. Sparta, Agio VV, Apeldoorn 1-1. Fortuna zit het M3-1. Veendam MVV 0-2. Eindhoven, Kambuur 2-1. De graafschap Helmondsport werd 2-5. Superboren kwamen twee keer op voorsprong, Maar na een rode kaart voor Meijer liep Helmondsport er overheen. Drie doelpunten van Guvinch trouwens, die gaven de doorslag. Telstra Excelsior bij 1-0. Os, go Eagles 1-4. Almere City, Volendam 1-3. Stand aankoop is Helmond Sport 9 uit 3. Samen met VVV ook 9 uit 3. Daarachter de Eagles en Sparta met allebei 7 uit 3. En ook in Duitsland is de competitie begonnen. Landskampioen Borussia Dortmund opende. En speelde thuis tegen Werder Bremen. En Borussia won met 2-1. Einde van langslijn Morgenmiddag zijn we er weer natuurlijk om half vijf met het sportforum. Hendry Schut achter de microfoon dan. Zo direct hier op Radio 1 het oog op morgen met uh, Pieter van de Wiede vanavond. Heel veel plezier erbij en een fijne avond. Dag. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen 2012. Met elke ochtend een lijsttrekker in het NOS Radio 1-journaal.